Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. Zijn we niet no samen? la culpa, niet meer samen. We porque muy despreciado, por eso no niet meer samen. We zijn niet meer samen. We zijn niet meer samen. We zijn niet meer samen. Ga je los, Goedemiddag, hier is hij dan weer. Fred Heij met Entertainment for You hier bij Zandvoort. Vanuit Zandvoort, het mooie zonnige Zandvoort. En eh, ja, dit waren dus eh, de Gypsy Kings. We gaan verder met eh, Roy Orbison en hij hebben het over in dreams. A candy-colored clown, they call the sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper. Go to sleep, everything.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 So, sexy als ik dans, steek ik mijn handen op, ga mijn voeten zomaar. Ik voel mijn kansen. als ik dans, gooi jij je haar door, swingen je heupen zo lekker dat ik het ga favor. Sexy als ik dans, steek ik mijn handen op, ga mijn voeten zo Ik voel mijn kansen. als ik dans, gooi jij je haar door, swingen je heupen zo lekker dat ik het ga favor. Sexy als ik dans. Zo, dat was hij dan, Nielsen en sexy als ik dans. En hiervoor hoorde u uh, natuurlijk Roy Orbison en In Dreams. Uh, ja, entertainment for you. Goedemiddag, mijn naam is Fred Heij. En we gaan verder met Biddy McLean. En it keeps raining.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 was dit, eh, bij CMF eh, Zandvoort, CFM moet ik zeggen. Ja, afdoen een beetje de draad kwijt. Dit was eh, Smokey, Living Next Door to Alice. En eh, ja, we gaan verder met het plaatje van Willem Bart en lieve heer heb medelij. Als twee mensen altijd wensen samen te zijn een liefde geven zonder Worden zij soms bang voor wat eens komen zal? Dan hoor je hun smeken overal. Lieve heer, heb medeleid, al voor ons een plaatsje vrij. Wij willen zo dan graag altijd samen zijn. Eenmaal klimmen. Schrijf u nu vast op hoe onze namen zijn. Lieve heer, heb medeleid. Eenmaal is het hier voorbij. Zet u niemand boven. Waar waarheid op deze aarde raak je kwijt Je verdwijnt, er komt een einde hoogste tijd Moederziel alleen maak je je laatste reis En dan zoek je naar het paradijs Lieve Heer, het medelij al voor ons een plaatsje vrij Wij willen zo dolgraag altijd samen zijn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 Wat was hij dan, Robin Dick, samen met uh, T.I. en Farrell Williams, hier bij CFM uh, Zandvoort. En uh, ja, we gaan verder met het plaatje uh, van Sonnetans en van de formatie klanken carousel. is dan, de zonnige geluiden van Boney M uit vroegere tijden. En uh, ja, by the rivers of Babylon. Daarvoor hoorde u natuurlijk uh, uh, klanken carousel met zonnetons. Uh, en nu gaan we verder hier bij CFM Entertainment For You. Mijn naam is Fred Heij. Goedemiddag, uh, Eros Ramazzotti en Sebastastiaz bella canzone. Canzone, a far piovere amore Si potrebbe cantarla un milione Un milione di volte Basta già, Basta già, Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di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 Se bastasse una buona canzone A far dare een mano Si potrebbe trovarna nel cuore Senza andare lontano Basta se già Basta se già eh. Non ci sarebbe bisogno quelli che sono allo sfondo dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre oh, oh, oh. dedicato a tutti quelli che stanno aspettando dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori yeah. per questo sempre tu de soli. Really can't Vakantie zit hier bij CFM en die vakantie met jou en uh, we gaan eventjes terug in de tijd met uh, ja, een uh, gauw oude discoplaat en die zijn van Lips Inc. en iedereen kent hem nog wel, Funky Town. was er dan Jennifer Rush en The Power of Love. Ja, ja het is eh, zonnig weer hier in Zandvoort. Bij eh, CFM sowieso eh, met de muziek, maar buiten ook natuurlijk. Ja, en eh, vandaag is de temperatuur toch eh, in de middag eh, een, een graadje of twaalf. En eh, ja, voor eh, zondag en, eh, hebben we veel bewolking. Eh, het is wat regenachtig en eh, ja, later klaart het wat op. En de wind is krachtig, zuidoost, zuidwest. En ja, de maximumtemperaturen voor Zandvoort morgen zijn 15 graden. En ja, daar moeten we het mee doen. We gaan verder met de uh, UB40 en Red Red Wine.